2 uur. Het NOS Journaal. Rashid Finch. Uitgeverij Querido rouwt om het verlies van Hella Haase. De schrijfster overleed gisteren in haar woonplaats Amsterdam. Querido-directeur Portegies noemt het overlijden van Haase niet helemaal onverwacht, maar dat maakt het niet minder droevig, zegt Portugies.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 Querido heeft in zijn pand in Amsterdam een condoleanceregister geopend. De CPNB, de stichting die de Nederlandse literatuur promoot... roemt Haase als een van de meest geliefde auteurs van het land. Voor de stichting schreef ze drie keer het boekenweekgeschenk. Ook stond haar roman Oerug in 2009 centraal in de campagne Nederland leest. Hella Haase was 93 jaar. Voor de kust van Libië heeft een Nederlands marineschip... voor het eerst een mijn onschadelijk gemaakt... Het explosief werd door de mijnenjager Vlaardingen... buiten de haven van de stad Tobruk gevonden. Het gebeurde op de eerste dag dat de Vlaardingen voor de Libische kust actief was. De Vlaardingen heeft de Haarlem afgelost. Dat schip was zes maanden voor de Libische kust actief... maar vond geen enkele mijn. De protestantse kerk wordt strenger voor daders van seksueel misbruik. Voortaan zullen ze publiekelijk boete moeten doen. Zo kondigde secretaris Plaisier aan in het tv-programma De Vijfde Dag van de EO.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 De in Amerika geboren geestelijke kwam vermoedelijk om het leven bij een Amerikaanse raketaanval. De jemenitische regering zegt dat die aanval gericht was op een konvooi met terreinwagens. Avalaki zou hebben meegewerkt aan de beraming van een aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit tijdens de Kerst van 2009. In de VS wordt hij verdacht van het coördineren van verschillende pogingen tot aanslagen. In Jemen heeft hij vastgezeten voor het aanzetten tot moord op buitenlanders. Sinds 2007 zat Awlaki ondergedoken in Jemen. Dan het weer, zonnig na zomerweer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 in het binnenland. En ook het weekend wordt zonnig en warm. Aan de Verkeesinformatie. Vielen staan op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Dorp, 10 kilometer... A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, 7 kilometer tussen Beek en Duiven. Op de A28 Utrecht-Amersfoort, na een ongeluk 14 kilometer tussen knooppunt Rijns-Weert en Afrit-Maren. De linkerijstrook is dicht, het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En vanaf Zwolle naar Utrecht op de A28 staat tussen Amersfoort en Maren 8 kilometer. Ten slotte de A58, Bergen op Zoom-Vlissingen, voor de Afrit-Iersteke 7 kilometer.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 Het hele goedemiddag hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om de uitzending hierbij te wonen. Met Bernhard Welten, nog maar ruime maand baas van de Amsterdamse politie. En wij gaan nu vast afscheid nemen. Harald Benink, econoom over het dalend vertrouwen van Nederlanders in de economie. Frank Starik over de Pool des doods. Dat zijn dichters die dichter voor doden zonder nabestaanden... Hoogleraar Peter van der Laan over de plannen van staatssecretaris Steven... om jongeren strenger te kunnen straffen. Het journalistenpanel met Alberto Stegeman en Peter van der Meers. Frits Barend, zoals altijd, over sportieve hoogte en dieptepunten. De column van Justus van Noël. Satire natuurlijk. En live muziek. Ze zijn er weer. De Hype. Vrijdagmiddag. Live. Vrijdagmiddag. Live. Vrijdagmiddag. Live. Op Radio 1, zijn wij allen weer bij 1. De hype. U krijgt ze viermaal te horen. Wilt u reageren op de uitzending? Dat kan. Twitter ons, hashtag AfroVML. Mail ons, vrijdagmiddag live at Of bekijk ons via de website afro.nl slash hij moest als ME'er stenen happen tijdens kroningsrellen. Hij bevrijdde de ontvoerde Freddy Heineken. Hij speelde een belangrijke rol in de IRT-affaire. Gaf leiding aan de Bijlmerramp. En werd op een van zijn eerste dagen als hoofdcommissaris geconfronteerd met de moord op Theo van Gogh. Aan historische momenten geen gebrek in de carrière van Bernhard Welten. En over een ruime maand zit zijn termijn erop als Amsterdamse korpschef. En hij is hier, meneer Welten, welkom. Dank u wel. Mogen we even met het heden beginnen? Want de Onderzoeksraad voor Veiligheid uh, had gisteren forse kritiek, zou je kunnen zeggen, op de politie. Omdat u, de politie, veel te makkelijk wapenvergunningen verstrekt. Bijvoorbeeld aan Tristan van der Vee, die in Alphen aan de Rijn een aantal mensen uh, doodschoot. Deelt u die kritiek? Nou, laat ik zeggen, ik, ik herken het niet voor de Amsterdamse situatie. Want eh, wij verstrekken eh, slechts vergunningen op het moment dat er aan een aantal regels is voldaan. En die controleren we ook. En op het moment dat zo'n vreselijk incident zich voordoet... dan zegt natuurlijk iedereen van... weten we zeker dat alle vergunninghouders dit jaar al gecontroleerd zijn... en dan komt er weer, wordt er weer extra gas gegeven. Maar, maar weet het, is u dan beetje, dan? het is met een beetje... Nou, er gebeurt wel heel veel om alles precies te weten, zal ik, ja, zal ik maar want zeggen. want weet u bijvoorbeeld of sommige mensen die door de politie... Uh, een vergunning hebben gekregen, uh, last van psychische problemen hebben in Amsterdam? Ja, ik ben wel blij dat u daarover begint. Want kijk, een van de, uh, van de problemen waar je natuurlijk als politie voortdurend voor staat... dat is dat je alleen weet datgene wat er in jouw systeem zit. Dus ik was wel blij dat van de week de discussie opgeroepen werd... hoe zit het eigenlijk met het beroepsgeheim van mensen die het, die het kunnen weten... En, nou ja, ik zou zeggen, uh, uh, richtlijnen moeten geen gericht snoeren worden... en beroepsgeheim uh, heeft zo zijn grens. En ik zou er dus een voorstander van zijn... dat als je weet dat iemand iets in in de zin heeft te gaan doen... dan moet je dat beroepsgeheim of niet eigenlijk kunnen delen. Dus ook met de politie. Zoals Tristan van der Vee die psychotisch was, wapenvergunning had... Eh, GGZ zegt, eh, zegt eigenlijk tot op de dag van vandaag nog... dat ze in dit geval zich op het beroepsgeheim blijven beroepen. Dat ja. vindt u onterecht? Ja, weet u, kijk, ik zeg tegen mijn politiemensen... Eh, tegen elke diener zeg ik, ben je eigen hoofdcommissaris. Uh, en ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen dat op het moment dat je slechts regelgestuurd denkt... hou je op met je eigen gezond verstand gebruiken. Dus uh, je kunt beter achteraf op je donder kregen omdat je iets deed dan dat je iets naliet. Die hulpverleners hebben niet hun gezond verstand gebruikt. Ik vind, uh, ach weet u, als u het vindt, vind ik op zo'n gezellige vrijdagmiddag ga ik dat niet zeggen. Ik vind wel dat het goed is dat het debat gevoerd wordt en dat je altijd zelf moet blijven nadenken. Ja. Toch is ook vanuit de politie zelf, bijvoorbeeld de vakbond, ACP, gisteren gezegd... van ja, over uh, dat controleren en beter en goed controleren van die wapenvergunningen... trekken wij al jaren aan de bel. De politie kan het niet. Er zijn te weinig mensen, we hebben te weinig info. Laatst lukt het ook niet om landelijk te produceren wie nou eigenlijk wapenvergunningen hebben. En de leiding doet er niks mee, dus dat gaat toch richting u eigenlijk. Weet u, um, wat ik, ik, ik snap dat wel. Ik, ik, heb wel, ik heb ook Jan-Willem van der Pol gelezen in de krant vanochtend van, van een andere vakbond. Die zegt: Kijk, een beetje waar de bal is, daar zijn de. Dat zijn de spelers. Hè. Dus je moet een beetje oppassen dat het niet het voetbal wordt van de, van de jongetjes F. Als er iets op de voorpagina staat van de krant... dat we met z'n allen naar links hollen... En maar dan klopt het rechts. niet dat ze al jarenlang de leiding erop aangesproken hebben? Nou, dat, laat ik zeggen dat... Niet, niet, ik, ik herken het niet bij mij. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat men daarover bericht heeft. En ik vind het ook verstandig dat we elkaar aanspreken... op waar het allemaal niet goed gaat. Ik vind het een beetje te ver gaan dat je zegt... ha, Dus daar heeft iemand een steek in. Nou ja, als het klopt, klopt het. En zo is het. Maar het klopt niet in uw geval. In, in, ik heb u gezegd, ik herken mezelf. Nee. Eh, overigens, nog even, want de onderzoekeraad zei ook... zorg nou dat mensen die zo'n vergunning willen hebben... met een medische uh, verklaring komen... of een psychologisch onderzoek hebben ondergaan. Gaat dat helpen, denkt u? Ja, wat, wat zeker helpt is uh, dat, dat, dat de buurt en de omgeving... en de ouders en familievrienden meekijken. Dus op het moment dat je weet dat er met iemand iets aan de hand is... Euh, zou je moeten redeneren, ben ik mijn broeders hoeder? En is het ook wel een beetje de burgerplicht van mensen? Wacht nou niet tot de overheid ingrijpt... maar meld het ons dat iemand iets voornemens is te gaan doen. Dat is nog beter dan zo'n verklaring? Absoluut. We gaan zo doorpraten over, over u zelf, over uw carrière... maar eerst luisteren we naar een lied dat Susanne Matthijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Bankerzoontje Bernard uit Breda moest als kind de straat op werken voor zijn pa Met zo'n sandwichbord omlopen. Zeeuwend er is weer een nieuwe winkel open. Geen zin in de haro. Een uitblinker op de politieacademie. Toen al een strijdlustig exemplaar. Nadrukkelijk aanwezig en zijn mening altijd klaar. Hij werd een Amsterdamse prata-commandant. Als eerste in de linie bij ontruiming van een kraakband. Kreeg raken klappen, maar Bernard ging ervoor. Hield er een litteken aan over en een doofrecht. Korpschef Groningen en Korpschef Amsterdam, kroningsrellen heideken, bij Moord op Van Gogh, altijd ruzie met Cohen Vaak teruggefloten door zijn uitlatingen Staat altijd op zenden, zelden op ontvangst Sommige collega's noemen hem zelfs wat arrogant Hij luistert moeilijk, maar hij hoort gewoon heel slecht Door die klap op dat oor in dat krakersgevecht Jut in hart en nieren, hart werkend en trouw als je Bernard openmaakt, is hij blauw. Binnenkort gaat Bernard met pensioen. En we vragen ons allemaal af: wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Ja. Susanne Matthijsen, Henry van Loon en Vera Kee... over mijn gast Bernhard Welte scheidend hoofdcommissaris in Amsterdam. Wilt u nog iets rechtzetten deze? Ja, van de ik ga niet met pensioen. Dat is echt een <laughs> u vissing. U gaat wel stoppen met, ga stoppen met deze baan? Ik ga stoppen met deze baan. Ik ben niet zo bijbelvast, eerlijk gezegd... maar ik geloof wel in zeven jaren. Dus toen destijds, uh, toen burgemeester Cohen vroeg ik kwam... toen zei ik, ik wil het wel doen, maar ik doe het maar voor zeven jaar. En ik Waarom? was, ik, ik was om, om dat, omdat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft... Dat, dat vergissen mensen wel eens, maar um, soms moet je op tijd maken dat je wegkomt. En ik, was, ik vond het heel plezierig dat burgemeester van der Laan vroeger ik bleef. Um, en het is ook heel leuk, ik kan het niet ontkennen. Maar ik ga toch weg en ik ga uh, kijken wat ik nu ga doen. Goed, daar gaan we het uh, zo direct misschien nog even over hebben. Maar eerst even, want uh, ik zei het in de inleiding al... Uh, u was werkzaam tijdens uh, nogal een aantal, uh, je zou kunnen zeggen, historische gebeurtenissen. Als u nou zou moeten kiezen, wat was, wat, wat was het mooiste moment? Voor mij is het, uh, het mooiste moment dat ik... Uh, Heineken uit zijn cel had mogen halen. Dat is. Dat uh, was, was echt persoonlijk degene die ongeveer die de, ja, de deur samen opende. Ja, Gert van Beek gingen de, wij de, de, de, de ruimte in waar zij zaten. Dat is, de Heining was dat. Zo'n twee-cellen-paal. moet je dus voorstellen dat je daar binnenkomt. En dan, uh, en dan tref je dus Heineken en Dodger aan in, in twee verschillende ruimtes. En dat is wel een jongensboek hoor. Dat is niet gering. Hoe reageerde hij? Um, hij reageerde uh, opgelucht. Het is een hele bijzondere man. Hè. We hebben te weinig tijd om erover uit te wijden... maar ik begrijp dat het binnenkort verfilmd wordt en ik hoop dat... Ja, u al komen? gevraagd van rol? No, nog niet, maar, maar we gaan... Uh, laat ik zeggen, ik, ben er, ik ga het zeker volgen. U staat er voor open. Ja, de royalties gaan geloof ik naar de ontvoerders. Ja, dat was een dat, dat, daar vind ik wel wat van, maar laten we het daar maar nu over hebben. De royalties van het boek van Peter Elvries en ik begreep ook van de film. Maar goed, uh, en de donkerste dag uit uw carrière... De donkerste dag is uh, de dood van Gabrielle Savat. De agent die in Amstelveen ja. is neergeschoten. Ja, ja, ja dat, is, dat, is, dat, is het, dat is voor een korps, natuurlijk voor haar in eerste plaats... en de familie, maar voor het korps... en dat momenten, die vergeet je nooit meer. Omdat op het moment dat iemand... er werd er net gezongen over mij, dat ik blauw ben... Van binnen, dat was zij ook. Zij doet dus datgene waar zij voor is. Zij gaat achter iemand aan die ze slingerend over de weg ziet. Gaan. Buiten dienst, Ze spreekt iemand aan. Dieners zijn altijd in dienst. Altijd? Dat is een misverstand. Dieners zijn altijd in dienst. Dus zij spreekt iemand aan en, um, en op dat moment wordt zij. Wordt zij uh, doodgeschoten. En dat, dat, dat is iets wat je natuurlijk als politiebaas. eigenlijk niet, uh, niet wil ervaren. Maar dat, ja, als u vraagt. wat is de donkerste dag? Dat is het. Maar bent u dan ook degene die dat nieuws. aan de nabestaanden moet vertellen? Nou ja, wij, wij, heb, wij zijn dan. overigens heb ik dat. destijds ben ik met, uh, met burgemeester Cohen. ben ik onmiddellijk naar de, naar de moeder van, uh, van, van, van Gabrielle gegaan. Ja. Het is, klopt, het, want er werd ook net gezongen... Hè, dat u doof bent aan uw rechteroor vanwege acties eh, ja, bij de ME. Ja, ik heb meer stenen gevangen dan er klinknagels in Hembrug hebben gezeten... <huch> zoals dat heet. Um, en dat zijn er heel veel, zoals u ook weet. Um, ja, we hebben natuurlijk in het begin van de jaren tachtig... waren er niet zomaar uit de hand gelopen demonstraties. Dat was een vorm van burgeroorlog, de koning van de Majesteit... de Vondelstraat, uh, rellen... Uh, ja, degenen die daarbij zijn geweest, die zullen zich dat herinneren... als dat de stad wel meer dan zomaar een rep en roer was. En ik weet wel, als jonge diener of een jonge inspecteur... dan zette je je schrijfmachine op, op zijn rug, zoals dat heet. Die draaide je dan naar achteren. Dan had je je plunjezak achter je liggen, Dat deed je en meepak aan. Nou, mijn vrouw had gezorgd voor een gebiedbeschermer, dus dan, en dan ging je er weer voor. En steen is letterlijk tegen uw oor aangekomen? Nee, niet, oh ja, meer dan eens. Ja, dat is, meer dan dat, eens? Meer dan eens, ja. Dat is, maar dat is, dat is, kijk, mensen onderschatten hoe complex het werk is... van, van het staan daar in een ME-linie. En, en dat je, nou ja, dat dat, dat, dat, dat, dat dat geweld dan over je heen gaat komen... dat, uh, dat betekent iets aan, aan adrenaline. En het betekent ook iets van je incasseringsvermogen. En ik heb in die tijd ook veel traangas geschoten. En ja, die knallen hebben er zeker toe bijgedragen dat ik nu minder goed hoor. Ja, maar u stond blijkbaar ook graag... in. De Voorste linies, is, althans, bijvoorbeeld Amsterdams eh, Amsterdamse plaatsvervangend korpschef Joop van Riessen eh, Niet meer in leven, maar die noemde u. ja, ja Joop leeft toch wel. Kuip is pas geleden overleden. Inderdaad, ja? daar vergis ik me in, excuus. Maar eh, die noemde u een, letterlijk dan een vechtersbaas. Ja. ja, nou ja, een beetje, als je er dan toch staat. Dan moet je ook maar zorgen dat je doet waarvoor je bent. En dat is dat. En overigens. Je even... vocht graag? Nee, helemaal niet. Want in die tijd, hè, dat speelt nu ook weer. Morgenavond hebben we ook weer een demonstratie in de stad. Kijk, het gaat er juist ons om dat we zoveel mogelijk uh, deescaleren. In die tijd spraken wij op onpartijdig terrein. in de Mozes- en Aaronkerk. als jonge inspecteurs met, met krakers. om toch vooral iets meer begrip te krijgen voor elkaars positie. En dat geldt nu ook weer. Alleen als het eenmaal zover is laat ik zeggen dat iedere norm geschonden wordt en men gebruikt geweld... Dan moet, je ver. dan moet je doen datgene waarvoor je ingehuurd bent. En dat is zorgen dat mensen daarmee ophouden en dat ze aangehouden worden. U doet ook nog een reiki. Dat, dat, dat doe je niet, dat, dat zit in je. En dat, wat is het? Nou, wat het is, is... Uh, ja, het betekent zoveel als universele levensenergie. En dat betekent dat je zorgt dat je voelt wat de ander ervaart. Het, het, is, het staat er dus zo'n beetje in contrast met, met hè? Oh ja, maar je kunt. Uh, niet dat ik heel veel vrouwelijke eigenschap heb, maar, maar ik kan Wel soms een beetje. twee dingen tegelijk. Oh ja. En, maar wat, wat dit is ook een soort paranormale geneeswijze, toch? Dat je via je handen energie, levensenergie aan het is, een ander het is, geeft. Het is, dat, ja, u zegt het goed. Zo werkt het ongeveer. En, en overigens is het niet zo dat, laat ik zeggen, ik zou de verkeerde kwalificatie vinden als ik neergezet werd als een. Als een vechtersbaas, he. over het algemeen wil ik graag mijn gezonde verstand gebruiken. Eerder een nieuwe Jomanda dan maar een Maar tegelijkertijd, vechtersbaas. Ja, niet die machtentron uit Tiel, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het er wel over dat je altijd moet blijven nadenken en moet blijven voelen. En daarnaast moet je daadkrachtig zijn. En die combinatie van drie dingen maakt dat je een goede diender denkt ja. kunnen zijn. Nou ja, dat, dat versturen van energie via de handen... dat sluit misschien wel weer aan bij de kritiek waar ook over gezongen werd... dat u vaker op zenden dan op ontvangen staat. Ik denk dat ik nu niks moet zeggen. U heeft dat niet ontkend. En nee, u ook nee, nee, niet. nee, ik probeer te ontvangen datgene wat u net ja, aan het zenden ja, ja. was. Ja. Ja. U heeft ook vaak gezegd dat u uh, geen instrument van de regering bent. Waarom vond u dat, vindt u dat nog steeds belangrijk ja. om te benadrukken? Nou, omdat, omdat je als politie goed moet begrijpen wat je verantwoordelijkheid en positie is. Kijk, dat is een periode geweest toen waren wij van de staat... als instrument van de overheid, in de jaren zestig. Uh, wij waren ooit in de jaren tachtig, denk ik, uh, van de staat. Van... En nu vind ik dat we van de rechtsstaat zijn. Dat je er een beetje tussenin moet gaan zitten... en dat je dus niet altijd onmiddellijk alles moet doen wat er zowel door links of door rechts of door burg of de overheid gezegd, gezegd wordt, wordt, maar dat je gewoon je gezond verstand gebruikt. Ja, het wordt u niet altijd in dank afgenomen. U zei het onder meer naar aanleiding van het Boerka-verbod, waar u geen fan van bent. U hoopt ook eigenlijk dat het er nooit zou komen. Het ziet er toch naar uit, hè, dat het er gaat komen. Dus ga, dan gaat u of dan gaan uw agenten dat Boerka-verbod wel uitvoeren? Weet u, als we nou eens afwachten tot het echt helemaal zover is, dat het u wil nog is. steeds even de open openhouden? Kijk, de, de burgemeester zei terecht tegen mij... daar ging je wel net over de rand. Als ik dat nou vanmiddag eens niet doe... Mm -hmm. en gewoon zeg, laten we nou... eens. Beveiligers. Als het gaat om informatie over kentekens, foto's uit, het, uh, politie, uh, uit de politiecomputer. Vindt u dat een goed plan? Ja, ik vind dat je, dat je sowieso veel meer in eerste instantie als één overheid moet werken. Dat je veel meer informatie met elkaar moet, uh, moet willen delen. Um, omdat je, als je denkt dat je alleen als politie problemen oplost, is echt een naïeve opvatting. Dat kan de gemeente ook niet. Het OM ook niet. De reclassering ook niet. Dat kan niemand op zichzelf. De kunst is dat je zorgt dat je juist informatie deelt. En zolang dat gecontroleerde Um, en, en, en, en regelmatig tegen het licht gehouden instanties zijn... waarmee je de informatie deelt. U wil wel weten voorzien. of die bedrijven uh, betrouwbaar zijn? Ja, want ik, ik ga het natuurlijk niet delen op het moment. Ik bedoel, ik ga niet mijn kaart op tafel, tafel leggen... Als ik, uh, als ik weet dat ik daarmee verlies. Waar was u op uh, 15 mei toen Ajax werd gehuldigd? Um, dat is een, um, toen was ik uh, in de buurt van de commandokamer. In de buurt van de commandokamer? Ja. In charge? U, u, u ik, gaf ik, leiding op dat moment? Politiemannen politieman is altijd in charge. En het ging nogal mis, ondanks uw leiding? Ik vind dat er heel veel goed is gegaan. Ja, dat kan ik me voorstellen dat u dat vindt. Maar er is net deze week een rapport bekend geworden... Ja. Ja, wat heeft waar u waaruit blijkt dat het ongeveer tegenovergestelde het geval oh, is. ik heb dat totaal anders gelezen. Oh. Um, kijk, wat er is gebeurd, is dat, uh, um, dat er honderdduizend mensen... die um, in veel gevallen met te veel drank op... Uh, beweging gaan maken in de richting van een podium... Dat wordt een soortement van natuurgeweld. Dat ik blij ben dat er geen pukkelpop of Duisburgachtige tafereel ja, zitten. U, u bent ook. blij dat het niet nog erger was, begrijp ik? Precies. En dat heeft alles maar te maken met wijze... Maar dat neemt toch niet weg dat het wel heel erg was? Dat, het, dat, dat, dat, dat we kwetsbaar zijn ge geweest, daar is geen enkel misverstand. Zal ik even citeren. De veiligheid van bezoekers en hulpverleners was in het geding. 224 gewonden. Invaliden moesten vluchten. In tuinen van omwonenden werd gepiest en gepoept. Het Stedelijk Museum alleen al heeft een schade van 400.000 euro door vernielingen. Politie had onvoldoende zicht op het geheel wie eindverantwoordelijk was voor welke besluiten, is niet duidelijk. Ja, dat is nogal ja. wat. Er niet, ik zou de lijst langer kunnen maken over datgene wat er ook had kunnen gebeuren... op het moment dat er anders was ingegrepen. Stel u voor, er is wel gereageerd van... hadden jullie niet moeten ingrijpen op het moment dat mensen in de buurt van een museum zijn... en daar schade Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, ik zal u vertellen, als u dat doet, zou ik u niet in mijn commandokamer willen hebben. Niet op de laatste plaats, want als je dat doet, weet je zeker dat je paniek veroorzaakt. Dus de kunst is, juist op zo'n moment... als een soort zwerm mensen die beweging gaan maken... als je daarop in gaat grijpen... krijg je eigenlijk hetzelfde effect wat je had op de Dam op 4 mei vorig jaar. Ja, u zegt, op dat soort momenten moet je niet ingrijpen, nou, op want dan wordt momenten het erger. Moet je, kijk, wat maar dan ben willen, je toch al te laat, want eigenlijk had je het moeten u, voorkomen. Dat, is, dat weet ik niet. Kijk, als je het wil voorkomen... Kijk, je kunt kiezen. Kies je voor risico-uitsluiting of kies je voor risicobeheersing? Maar wat zeg je tegen die 224 uit... mensen die gewond zijn? Die mensen die te maken hebben gehad met vernielingen? Van joh, wees tevreden, want het, het had erger nee, kunnen zijn. Dat, dat vind ik buitengewoon tragisch en, en, en vreselijk voor de mensen dat ze dat is overkomen. Tegelijkertijd ben ik blij dat er geen doden zijn gevallen en dat had ook zomaar kunnen, kunnen gebeuren. En de vraag is of degene of iedereen die daar op dat veld stond, hè, want het wordt dan heel makkelijk, ik snap dat ook naar de overheid gekeken van, had u er niks aan moeten doen? Ik denk dat er veel mensen op het veld hebben gestaan... die hun verantwoordelijkheid ook niet hebben ervaren, die ze wel hadden. Zoals? Nou, ik denk dat er heel veel mensen strak stonden van de drank... en strak stonden van de pillen. En als ze waren... Maar uh, dat weet u toch bij dit soort gebeurtenissen? Dat... Die huldigingen zijn eerder ja, juist niet op het ja, daarom, museumplein gehouden... omdat ja, het steeds ja, uit de hand ging. zei diep. ik wel, het is een soort razernij die je ook met natuurgeweld ervaart. En dat krijgt soms iets onbeheersbaars. Dus ik ben... Er is veel fout gegaan. Maar kijk, ik wil het toch benadrukken. Als ik nou zie wat wij vorig jaar hadden. woning in de dag, 4 mei, 5 mei... De Seel, Giro... We hadden eh, voetbalwedstrijden op het Museumplein. We hadden huldiging op het Museumplein vorig jaar. Dat is allemaal fantastisch gegaan. En deze keer was er... Ajax was 30 keer kampioen geworden. Was er iets bijzonders in de lucht... Waardoor het bijna onbeheersbaar werd. En ik geef toe dat. Dat, we zijn buitengewoon kwetsbaar geweest. Maar ik zeg ook, er is veel goed gegaan. Het had nog veel erger kunnen aflopen. Er gaat veel goed, maar het gaat natuurlijk om de momenten dat het misgaat. Daar word je op afgerekend. Ja, en uh, wie wordt er nu hierop afgerekend? Dat ik, niet. Ik, denk dat, uh, ik, ik Ik weet niet of, of, of er zoveel, laat ik zeggen, negatiefs te melden is... dat het uiteindelijk op, uh, op de politie of op de gemeente of op wie dan ook maar zou... Uh, u vindt was. niet dat iemand hier uh, consequenties van moet ondervinden? Ach weet u, dat is, de, dat is vandaag de dag. Hè? Dus, uh, de laatste natuurramp dateert van 1953... Sinds die tijd hebben we altijd al iemand gevonden bij de overheid... die we de schuld kunnen geven. Was het uw idee, hè, om op het Museumplein Hulder. Wij hebben als driehoek in goed overleg besloten... om uiteindelijk te kiezen voor het Museumplein. Ik begreep dat de politie niet voor was. Maar ik zeg u wat ik u zeg. Wij hebben als driehoek erover gesproken. En dan neem je, het heel graag. He? Als wij als driehoek een beslissing nemen, dan nemen wij als driehoek een beslissing. Zegt u achteraf een foute beslissing? Ik denk dat, um, dat op het moment dat het rapport er nu ligt... En dat heb ik al eens... Kijk, ik was al lang blij dat het niet op het Leidseplein plaatsvond. He, want we vergeten misschien snel wat er toen gebeurde. Toen was de halve binnenstad afgebroken. Dat is gelukkig hoe raar het Dat is nu niet gebeurd. Um, ja, want als Amsterdam, als Amsterdam, nou Amsterdam, wil, weet, is... ja, Amsterdam wil zijn feest. Ja. Dan is de meest daarvoor een aanmerking komende plek... voor een publieksfeest is dan... Het, het Museumplein. Dat zegt u nog steeds, ook voor een volgende huldiging? Nee, want ik zou voor een volgende huldiging zeggen... denk goed na, wetende wat voor soort publiek je hebt... of je het daar wat zou moeten doen. Maar degene die die verantwoordelijkheid draagt, en dat is de driehoek... moet die beslissing uiteindelijk nemen. En als je een andere neemt, zegt iedereen, het is geen goede beslissing. En als je hem hebt genomen, zegt iedereen, ja, het is niet dat goed. Dat is achteraf goede... is natuurlijk altijd makkelijk te praten. Nou, precies, dat doet uh, u namelijk. Ja. Of, of is het... Nou ja, het is mijn taak in ieder geval om u daarover te ondervragen. Dat snap ik ook. Uh, en, of zou het oordeel van de politie in dit soort gevallen doorslaggevender moeten zijn? Want nu ja. beslist uiteindelijk de politiek, hè? Nee, dat is niet zo. Niet de politiek. Het bestuur, de politie en het OM beslissen dat. Ja, ik, ik, dat is ik, bent dat toch het... niet gelijkwaardig aan de politiek of wel? Nee, ik, ik, ik heb ik heb. Het klinkt een beetje nee. Nee, dat is echt een misverstand. Oh. Staatsrechtelijk gezien. Klopt Kijk dat niet? Aan. Nou, dan geeft u mij maar les. Ja, nou, de les is dat, dat het bestuur, in dit geval de burgemeester van Amsterdam, mijn gezag is. En datzelfde geldt voor de hoofdofficier van Amsterdam en niet de gemeenteraad of iets. Hè. Dat, is, dat is de politiek. Ja. Dus het bestuur neemt in overleg met de politie een beslissing. En wij hebben dus met elkaar overlegd dat het uiteindelijk daar plaats zou vinden. Hebben we onszelf kwetsbaar gemaakt? Ja, natuurlijk hebben we onszelf kwetsbaar gemaakt. Als we het niet hadden gedaan, had men, had men waarschijnlijk net zoveel kritiek maar, zoals het hoort, het is niet helemaal gegaan zoals het zou moeten gaan. Nee, dat dus is een, een understatement. Ja. Ja, wat goed, ik, nou... Nou, ik, ik wil u er niet uh, voortdurend uh, over door blijven uh, lastigvallen. Dat is ook zo. En ik heb ook net voorgelezen hoe het fout ging. Dus in die zin lijkt het me wel een understatement. Maar uh, u, u zegt terecht, we hebben dat in goed overleg gedaan. De laatste tijd gaat het ook heel goed hè, in de driehoek met justitie. En, uh, Zeker. U zei, het gaat allemaal veel voortvarender dan een aantal jaren terug... zeg ik maar even in het algemeen. De sfeer is uitstekend in de driehoek. Ja, En dan toch de vraag, waarom gaat u dan weg, net nu het goed gaat? Het ja, ging zo ik... moeizaam onder Cohen, met Van der Laan gaat het lekker en dan vertrekt u. Ja, ging. het gaat uitstekend. Ja, omdat ik, omdat ik vind, he, je natuurlijk ook... De, overigens is dat toeval, je krijgt nu een natuurlijk moment dat we nationale politie gaan, uh, gaan krijgen. Dat wil u niet afwachten? Nou, we, we, laat ik zeggen, de beslissing dat ik weg zou gaan is, is, is lang genomen voor... Uh, voor het moment dat duidelijk werd dat de nationale politie zou komen. Dus in die zin is het wel een natuurlijk moment dat Pieter Jaap Albersberg. Ook ben ik heel erg blij met mijn opvolger, dat hij het gaat, gaat doen. Uh, maar ik heb u net al gezegd. Ik geloof wel in het feit dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft. En die geldt dus ook voor mij. Ja, nou ja, u bent nog hartstikke jong. Zeker. U, het gaat vreselijk goed. Dus u zou nog zo zeven succesvolle jaren eraan vast kunnen plakken. Dat ga ik ook zeker doen, maar in een, ander, uh, in een andere baan. En dat is? Dat weet ik nog niet. Dat weet u echt nog niet? Nee, ik ben wel zo links en rechts. Wat ik hier, als u het niet erg vindt... ga ik niet met u en uw luisteraars delen. Maar ik, um, um, ik ga eerst even goed nadenken. En de boeken lezen die ik de afgelopen... Um, 13 jaar als koopje. Niet op kunnen lezen. Nee. En, en dan, zal ik, uh, uh, dan zal ik een keuze maken over datgene wat ik ga doen. Ja, u heeft de tijd, hè? want u heeft er bij het contract bedongen dat u uh, ruime salaris van 2,5 ton tot het pensioen doorbetaald wordt. Ja, zo is wel grappig, dat salaris. Ik heb toen dat in de krant stond, heb ik onmiddellijk naar mijn afdeling financiën gebeld en zeggen: als dat waar is, heb ik nog een boel van jullie te goed. Het is niet waar? Nee, ik heb het in ieder geval nog gehad. Wat is het wel, mag ik dat vragen? Ja, ik heb iets, 188.000 euro salaris. Dus je zit netjes zo rond de officiële balken, de norm. Ja dat zegt overigens niks over de. Dat zegt niks over mij. Over de kwaliteit bedoelt u? Of? Nee, nee, nee, maar, nee, dat zegt iets over de norm. Ja. Over de norm, vindt u die te laag? Voor de minister-president zeker. Oké, okay. goed. Meneer Welten, ik wens u bij wat u dan ook gaat doen heel erg veel succes. En ik dank u voor dit gesprek. Graag gedaan. Het NOS-journaal Ono Duiven de wit Radio 1: Het NOS-journaal. In Rotterdam loopt het tekort bij de gemeente op. Daardoor zullen er ook meer banen verdwijnen. In juni maakte de gemeente bekend dat er 250 miljoen euro bezuinigd moet worden. Maar dat is nu al verdubbeld naar ruim 530 miljoen euro. Uitgeverij Querido heeft in zijn pand in Amsterdam... een condoleansregister geopend voor Hella Haase. De schrijfster overleed gisteren op 93-jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam. De CPNB, de stichting die de Nederlandse literatuur promoot... roemt Haase als een van de meest geliefde auteurs van het land...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 Gisteravond stapte burgemeester Burgman van de VVD al op. De Ronde-Vene wordt nu nog bestuurd door drie wethouders. En dat is nieuws op dit moment. ANUW-verkeersinformatie. De meeste files staan zoals vaker op vrijdagmiddag in het midden van het land, in totaal 70 kilometer file. Wat opvalt zijn de lange files op de A4, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Ruhleven-Sween en Dorp, 11 kilometer. Het is erg druk vanuit Duitsland, zien we vooral op de A12 richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Knoop en Velperbroek, 12 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd tussen de Uithof en de afrit Maarn, 13 kilometer, de rijstrook is dicht, en de A58 richting Vlissingen staat voor de Vlakentunnel 6 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug... In restaurant De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam zitten we zo driet Harold Benink, econoom, over het dalende vertrouwen van u, de Nederlandse burger, in onze economie. En Frank Starik over de Pool des Doods. Dichters die dichten voor doden zonder nabestaanden. Wilt u reageren? Dat kan via Twitter, hashtag AfroVML, mail ons vrijdagmiddag live afro.nl of bekijk ons afro.nl slash vrijdagmiddag live. Het is weer tijd. Het is weer tijd, het is weer tijd voor de tweede tafel. De tafel waaraan wij iedere week weer gasten ontvangen... die gewoon door wie ze zijn en wat ze doen, normale mensen dus... die als wij de kans krijgen en daarom en vandaar met... Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. De tafel. Goed, ja. Vandaag twee mensen die om begrijpelijke redenen anoniem willen blijven. Omdat waarborgen hebben wij hun stem vervormd en dragen ze rare maskers. We heten welkom mevrouw Volledoos en mevrouw Voegnat. En dat zijn niet hun echte namen, dat klopt toch? Uh, nou ja, het zijn wel onze echte namen. Het zijn wel de echte namen, maar we hebben ze verwisseld. Dat de mensen daar weg kwijt zijn daardoor. Ja, ik ook. Ja, uh, mevrouw Volledoos, uh, ik bedoel Volledoos, Goh, waarom bent u hier? Uh, vanwege de schaapte. Ik ook. U zegt allebei de schaamte. Ja, ja, ja diepe, diepe schaamte. Ik ook. Schaamte. Hou even je scheur dicht, ja. Ja, ik hou even mijn scheur dicht. Okay. Uh, u schaamt zich allebei. Ja, ons past een loodzwaar mea culpa. Maxima culpa. Sorgdiëta, toch? Ja, ik heb mijn momenten. Maar waar die schaamte? Ik heb, uh, ik heb dingen gedaan, maar dit is heel moeilijk om te zeggen. Uh, heel moeilijk om te zeggen, ja. Zit jij nou roei voor je smoel te solliciteren? Nee, sorry. Hey, ik bedoel ook heel moeilijk. Je bent van normaal, man. Natuurlijk, ik nog even normaal. Schaamte dus. Ja, schaamte. Als ik met de kennis van nu terugkijk naar de kennis van toen, dan schaam ik mij. Ik ook. Ja, natuurlijk. Jij, jij bent die kennis. Ik schaam mij op dat ik eigenlijk ongelooflijk veel mensen, zwakke mensen, mensen die zich nauwelijks hebben kunnen verweren, heb misbruikt. Ik ook hoor. Minstens zo erg. Ja, misbruikt voor eigen genot en gewin, destijds schaamteloos. Uh, wat deed u dan zoal? Nou ja, ik smeede samen met anderen allerlei plannen om alle kwetsbare van deze wereld doodje uh, te lichten, hè, de zakken leeg te kloppen. Ja, met mooie ik dit en dat de hele tijd, maar eigenlijk een soort van pinkbuns in schaapskleren. Ja, maar wat waren dat voor praktijken dan? Piramidespel, niet bestaande polissen met torenhoge rentes? Veel erg. Ja, veel, veel erg. Ja, maar wat dan? Wat deed u dan? Ja. Wij, wij, de, wij deden. aan... Ja. God, ik krijg een stroop bij de vraag. Nee, ook niet. Moet ik het zeggen? Nee, nee, nee, ik zeg. Oké. Wij deden aan Ja. De politiek. Ja. Wat Peter Lusse deed voor Nederlandse comedy, dat deden wij in de, in de, in de politiek. Alles kapot maken en er stroom voor in de plaats parkeren. U zat in de politiek. Goed, waar beteekent, Prins? U zat in de politiek? Ja. ja. Weet ze dat in de buurt waar we woonden? Nou, godsdien, ook is er nog geen website die met foto en al zegt waar we wonen. Nee, want dan zijn de r gaan natuurlijk. Dan is de boot aan en zijn de poppen aan het dansen. Dan rest tot is dus de koude kermis plus dito-douche. En, en onze kinderen kunnen dik zijn doen. Nee, wij waren fout aan de oorlog. U past inderdaad het boetekleed. De politiek gat, verdammer. Ja, sorry. sorry. Wegwezen! <lacht> Marjan Luijf, Pashoevlak en Henry van Loon hoorden u. Aanschuiven nu Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance... aan de Universiteit van Tilburg. En Frank Starik, dichter. Er zijn heel veel Nederlanders die zich zorgen maken... over de Nederlandse economie. Frank Starik, hoor jij daarbij? Oh man, ik maak me zo'n zorgen over de economie. Maar niet heus? Zo klinkt het? Of dat bedoel je niet? Ik... Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het één groot complot is van niet bestaande dingen. Uh, ten eerste, geld bestaat niet, is een afspraak, is een, een, een, een volstrekt irieel systeem van waardetoekening. Uh, we kunnen ook gewoon afspreken: als het bijvoorbeeld in Griekenland moeilijk is, dan maken we Griekenland gewoon twee keer zoveel waard. En, en dan is Eigenlijk is, is, is, is die zorg helemaal niet nodig, bedoel je. Het is een, een psychologische, psychologische zorg. Iets. Hmm. We, gaan, we gaan het erover hebben met, zoals ik zei, Harald Benink... hoogleraar Banking and Finance, ook welkom. Uh, die zorgen, ja, die zijn eigenlijk overbodig. Nou ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad zo dat het om onzichtbare zaken gaat... waar het in de economie om draait, is natuurlijk vertrouwen. En vertrouwen is niet iets wat op deze tafel ligt... maar dat is het vertrouwen uh, dat je natuurlijk in economische processen hebt... En er is natuurlijk, kijk, vroeger in de Middeleeuw, of niet in de Middeleeuw, maar de prehistorie bestond er natuurlijk helemaal geen geld. En als mensen dan bepaalde goederen hadden, hè, stel dat ik een glas had. Um, en mij tegelijkertijd heb ik geen water. En u heeft wel water. We en als je een glas kunnen we ruilen. Ja. Maar het grote probleem was natuurlijk: dan moest je iemand vinden die, die en een glas nodig had en tegelijkertijd water had. Nou, dat noemen we in de economie, met een heel moeilijk woord, noemen we dat de double coincidence of once. Zo. Dus de dubbele coincidentie van Dat je allebei hetzelfde dat wil. Precies matchen. Ja. En daarom hebben we nou een ruilmiddel uh, gevonden. En dat heet geld. Ja, maar nou ja voordat we te ver in nee, Maar, terug gaan. Ja. Maar, maar, want Echt. dat vertrouwen, daar begon ja. u mee. En dat is nou precies het probleem. Hè? Want uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... wat ze regelmatig doen, blijkt dat op dit moment... 40% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de economie. En dat is uh, veel meer. Dat is stijgende. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen. Is, is, is dat onnodig? Nee, het zijn natuurlijk wel, moeten we niet vergeten, momentopnames. Een jaar geleden was het veel beter. En wellicht hebben we over een jaar de eurocrisis opgelost. En dan zal het ook weer beter Ach, zijn. Bent u nee, zo optimistisch? Nee, nee maar wat ik, het zijn altijd momentopnames. Dus het is niet iets wat voor de, zeg maar, de komende 10, 20 jaar uh, dat hoeft te zijn. Maar het is zeker zo dat de situatie uh, zorgwekkend is. Want? Omdat natuurlijk die eurocrisis... En Griekenland, dat, dat, dat ettert nu al een hele tijd door. En het Griekse probleem staat niet op zichzelf. Want ied, elke twee, drie maanden praten we over Griekenland. Kan Griekenland wel aan bepaalde strenge eisen voldoen? Het begrotingstekort terugbrengen, de arbeidsmarkt hervormen, privatiseren. Nou, en, dat, en dat is dus heel lastig. En ik denk dat aan Griekenland gewoon te veel wordt gevraagd. En daardoor komen die financiële markten die gaan hun vertrouwen verliezen. Want die denken, ja, als Griekenland elke twee, drie maanden en we dat bespreken. Hoe zit het dan ook alweer met Italië en Spanje en Portugal... gaan die betalen? Dus je krijgt dan een besmetting. En dat geeft natuurlijk uh, heel veel onzekerheid op de financiële markt. En daar, daarom is het zo dat ook de beurzen... De, komende, hè, de afgelopen twee, drie maanden enorm naar beneden zijn gegaan. En wat er moet gebeuren is dat nu het Griekse probleem... eindelijk onder ogen moet worden gezien. En dat, wat is dat? Griekenland kan gewoon een groot gedeelte van zijn schuld niet terugbetalen. Dat zijn eigenlijk... Alle inter, de meeste internationale financiële experts... zijn het al daarover sinds eind vorig jaar over eens. Dan kunnen de regeringsleiders en de minister van Financiën... wel blijven roepen dat, dat Griekenland het wel kan terugbetalen. Maar zo is het niet. Dat betekent dat we dus moeten afboeken. Dat betekent kwijtschelding. Dat is één. De helft uh, of meer? Nou ja, wellicht nog meer. Op de markt wordt Griekenland nu verhandeld... voor 40 procent van de oorspronkelijke de waarde. waarde. Ja. Dus als we een staatsschuld hebben van 350 miljard dan moet je dus 60% daarvan een kleine 200 miljard afboeken. Tegelijkertijd leidt dat natuurlijk tot mogelijke besmetting... naar landen als Italië en Spanje Dat en is de vrees. Uh, dus moet je het Europese noodfonds... zal Ophogen. fors verhoogd moeten. Dat is nu staat het op het 750 miljard, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk... naar 2000 miljard moeten. Maar alleen op het moment dat we goede afspraken kunnen maken... met Spanje en Italië. Van, want kijk, op het moment dat je natuurlijk de garanties gaat uitbreiden... En ja, dan denkt die landen hoeven helemaal niet meer te bezuinigen en te hervormen. Maar wat u zegt, uh, met alle respect, dat, dat zeggen bijvoorbeeld ook collega's van u. Vooral economen vinden het eigenlijk wat dat betreft een simpel probleem. Uh, maar de politici die willen het maar niet met u eens zijn. Nou, Het is inderdaad zo dat nu, de, ook onder economen was er natuurlijk wel verdeeldheid. Uh, maar daar bestaat nu meer eenheid onder. Maar het is natuurlijk een heel groot pro politiek probleem. Omdat natuurlijk uh, er een aantal... Uh, Haken en oog gaan zitten. Um, kijk, als Griekenland failliet gaat... dan gaan natuurlijk de regeringsleiders van Spanje, Italië en Portugal... die denken dat, zijn natuurlijk bang dat het naar hun omslaat. Frankrijk zit er natuurlijk heel diep in. De Franse banken hebben een kleine 700 miljard euro uitstaan... in de Zuid-Europese landen. Zowel aan staatsobligaties als aan lening aan de particuliere sector. Dus Franse banken zullen hoogstwaarschijnlijk als dat gebeurt, grote verliezen krijgen... Ja, maar, en van nieuw eigen vermogen Maar ik heb het nog niet gezien. eens over het faillissement. Ik heb het nu even over wat u zelf als oplossing zei. Neem beslissingen, scheld dan een deel van de, de schuld kwijt. Ja. Voorlopig ziet het er niet eruit. Ze hebben het alleen nog maar over het ophogen van het noodfonds en that's it. Nou, het noodfonds is niet echt opgehoogd. Het noodfonds, die 440 miljard die erin zat... die kon het Europese noodfonds niet echt... Uitlenen. Om, uh, dat heeft met kredietwaardigheid te maken. Dat nou komt dus is nog erg. Uh, nee, maar het moet dus, nu zit er zeg maar 750 miljard uh, mo, maximaal in kast. Ik wou maar zeggen, ze Dan nemen niet dus, de besluiten nee. waarvan u zegt dat ze genomen moeten worden. Nee, maar de discussie. Is dus aan het verschuiven. Een paar maanden geleden was het zo dat de meeste politici nog niet wilden praten over zeg maar, een kwijtschelden van de schuld van Griekenland, een herstructurering. Dat debat is nu aan het schuiven. De ministeries van Financiën in Duitsland en Nederland werken ook scenario's uit. Dus het is allemaal beweging. Toch begrijp ik ook wel dat uh, wij, Nederlanders, mensen zeggen... vanochtend nog op deze zender te horen... ja, luister, uh, noodfonds, op hoge schulden, kwijtschelden. Wij moeten 18 miljard bezuinigen, uh, mijn pgb moet ik inleveren... mijn premie voor de zorg gaat mogen hoezo? Ja, dat is allemaal uh, heel voorstelbaar, uh, dat mensen dat voelen. Maar kijk, je zit nou eenmaal in die ene munt. Kijk, we kunnen nog heel lang over uh, twisten. Had Griekenland erbij moeten. Nou, het antwoord is dat de meeste mensen zullen zeggen van... Dat had nooit gemoeten, tien jaar geleden. De cijfers waren te optimistisch, de cijfers waren gefingeerd. Maar het is uh, gebeurd. Het is gebeurd. Het punt is, er is geen makkelijke oplossing. Een mogelijk faillissement blijft trouwens toch nog even dan wel boven de markt hangen. Zelfs onze eigen uh, voorzitter van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, sloot dat niet uit. Nee, nou, hij heeft nu gezegd dat tot een paar maanden geleden... had hij gedacht dat het te redden was, Griekenland. Met alle maatregelen die moeten worden genomen. Maar wat we zien, het is zo moeilijk. Eh, om de Bezuinigingen, nou, die leiden alleen maar tot verdere inkrimping van de economie. Hervorming van de arbeidsmarkt. Nou, dat is allemaal heel goed om daarop in te zetten. Maar Griekenland heeft natuurlijk een heel andere arbeidsethos, arbeidscultuur. Dat zijn niet Duitsers, Nederlanders of Finnen. Dus dat, voordat dat veranderd is, zijn we gewoon 10, 15 jaar verder. Kun je daar niet beter zeggen of Griekenland uit de eurozone... of gewoon failliet laten gaan? Nou, het... Het eerste, dat hangt natuurlijk met elkaar samen, Kijk, het eerste wat moet gebeuren is gewoon herstructurering van de schuld. Dat betekent dat de zijn Griekenland kan een groot deel niet terugbetalen. Dat is een faillissement, maar daar houdt het land natuurlijk niet mee op te bestaan. He, dus we hebben gewoon Griekenland. Uh, dan ze, heb je nog de keuze, moet je wel of niet in de euro blijven? Dat is een ander probleem. Mm -hmm. Dat heeft met de concurrentiepositie uh, van Griekenland te maken. Maar er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Want zelfs als we nu zeggen van... In Nederland hebben we 18 miljard bezuinigingen... Uh, moeten wij dan geld geven aan de Grieken? Stel dat we nou zouden zeggen, we doen helemaal niks meer. Wat gebeurt er dan? Gaat Griekenland helemaal failliet? Dan krijgen we helemaal niks meer terug. Nou, dan gaan de Nederlandse banken en pensioenfondsen grotere verliezen nemen. Dan krijgen we waarschijnlijk een, een grootscheepse Europese crisis. Italië, Spanje. Nou, Daar zitten Nederlandse financiële instellingen en pensioenfondsen ook in. Nou, Dan gaan we dus niet kleinere... We gaan nu al bedragen afboeken. Maar dan, maar dan ga je bedragen veel afboeken die misschien tien keer zo hoog we zijn. We hebben eigenlijk geen keuze. We kunnen niet meer terug. We zitten nou eenmaal in die euro. Maar we, zitten ook, we hebben daar geld uitstaan in die Zuid-Europese landen. En je kunt dat niet zomaar... Uh, zeg maar, ja, dat is nou eenmaal zo. Vindt u die euro nog steeds een goed idee? Die euro is een goed idee, omdat het ook duidelijk ook voordelen heeft... maar natuurlijk het management van die euro... in termen van dat landen begrotingstekorten en schulden niet uit de hand laten lopen... en die landen ook zeg maar, hun economie moderniseren... dat is dus de afgelopen tien jaar misgegaan. Ja, en besluiten nemen, dus er is een machtsstrijd eigenlijk aan de gang. Hè? Wie wordt eigenlijk de baas in Europa? Zijn het de landen? Frankrijk, Duitsland, Mercosur noemen ze ja. dat dan uh, gemakshalve? Of Barroso, die gisteren ervoor pleit de juist de Europese Commissie meer macht te geven? Dat speelt, daar, dat speelt daar ook doorheen, maar het is natuurlijk ook een verdeling... een, een, een conflict, or, zeg maar, een discussie tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Te lang is in Zuid-Europa gedacht... De mensen, hè, we zijn toch één Europa en de mensen in Noord-Europa betalen wel. Wie zou er meer macht moeten krijgen? Ja. Nou, ik denk dat je het niet aan de regeringsleiders kunt overlaten... want daar is het probleem begonnen. We hebben een stabiliteits- en groeipak, daar stond dus in dat... De tekorten niet te veel mochten stijgen en de schulden. Toen dat, dus, toen dat voor het eerst misging in 2003, zijn het nota bene Duitsland en Frankrijk geweest, ja. die het, het betroffen zelf, die dat hebben laten varen. Maar als je het niet aan hun ja. kunt overlaten, aan wie wel dan? Dan moet je het meer aan, aan zeg maar onpartijdige technocraten overlaten. En dat zou dus ook bijvoorbeeld het idee van premier Rutte, dat zou zo'n Europese commissaris kunnen zijn, net zoals een Europese commissaris hebben voor mededinging, die bijvoorbeeld heel erg in de gaten houdt dat er geen concurrentievervalsing in Europa plaatsvindt. He, wat we met mevrouw Kroes hebben gehad, dat zou ook hier goed kunnen. Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance van de Universiteit Tilburg. Bedankt tot zover. U blijft nog even zitten... want we gaan zo direct doorpraten met Frank Starek over poëzie. Maar eerst gaan we naar Poëtisch Muziek luisteren van de Hype. She came in I said, please step into my dream. She said it's not where I belong. And so I wrote another song for my Just stop telling you En als je deze muziek leuk vindt, je kunt uh, helemaal voor niks een cd winnen. Als je het antwoord weet op de vraag waar het nieuwe album, Have You Heard The Hype, is gepresenteerd afgelopen donderdag. Moet je gewoon even mailen naar vrijdagmiddag live at En de eerste drie ontvangen dan een cd. Aan tafel, de Amsterdamse dichter Frank Starik, welkom. Uh, er is een boek verschenen over... Een deel van het, van het werk dat jij doet. Het heet Eén Steek Diep. Er staan 37 eenzame uitvaarten in beschreven. Ja. Wat zijn dat, eenzame uitvaarten? Eenzame uitvaarten zijn uitvaarten waar afgezien van iemand van de sociale dienst, vier dragers en de beheerder van de begraafplaats verder niemand aanwezig is. In de zin van mensen die geen familie hebben, of vrienden of verwanten. En wat heb jij daar als dichter mee te maken? Um, ik heb daarmee te maken dat we op een gegeven moment hebben voorgesteld... om uh, bij die specifieke uitvaart uh, een gedicht voor te dragen. En uh, uh, sindsdien doen we dat. Om te voorkomen dat er helemaal niks gezegd wordt of helemaal niks gedaan wordt? Om te voorkomen dat iemand uh, geheel onopgemerkt wordt weggebracht... En zonder dat er aan hem wordt gedacht, überhaupt. Om wat voor mensen uh, gaat het dan meestal? Het is een volstrekt uh, representatieve doorsnede van de Amsterdamse bevolking uh, in wezen. Uh, er zitten eenzame ouderen tussen, uh, maar ook uh, uh, veel toeristen die verloren lopen. Uh, het, het, het kan iedereen gebeuren. Het was in het boek bijvoorbeeld ook een, een Nigeriaanse bolletjes slikker en, en ja. die wordt die overlijdt hier uh, en wordt ja. ook hier begraven. In het geval met bolletjesliggers heb je doorgaans het probleem dat hun identiteit niet bekend is. Omdat ze of met valse identiteitspapieren reizen of helemaal geen identiteitspapieren bij zich dragen. Uh, dan is het niet te achterhalen uh, wie zo iemand is. en uh, Dan wordt hij dus hier begraven. Dat staat ook in de wet, dat als je hier overlijdt... Dat je die dan, ja. dan is de gemeente Amsterdam verplicht om ook voor je laatste tocht te zorgen. Ja, want dan kun je, hè, als je dus niet weet om wie het gaat... Ja, dan, dan ben je natuurlijk ook niet in staat om eventuele nabestaanden in te lichten. Maar ik begrijp, er zijn ook gevallen van mensen waar wel bekend is... wie de nabestaanden zijn, die ook gewoon in Nederland wonen... maar die dan eh, toch niet willen komen of, of, of niks willen doen aan zo'n uitvaart. Uh, ja, dat komt voor. Omdat ze in de clinch liggen of... Dat, dat kan allerlei redenen hebben en uh, uh, da, da, daar treden wij niet in. Dat, uh, wij, wij gaan mensen niet verplichten van jij moet komen. Nee, om, nee. Omdat dat nu één keer je vader was. Wat doen jullie wel? Wat wij doen? Wij krijgen doorgaans vijf dagen van tevoren de melding van de sociale dienst... wie er overleden is. Uh, ik zoek een dichter van dienst of ben zelf de dichter van dienst... En, die, uh, die verdiept zich in wie dat geweest is en schrijft daar een gedicht over. Hoe doe je dat, dat, dat verdiepen in? Uh, nou ja, soms heb je, heb je aanknopingspunten als in de zin van uh, dat het adres bekend is. Kun je naar zo'n huis gaan kijken, wat voor buurt dat is. Kun je proberen in de buurt eens een praatje aan te knopen. Uh, uh, je, je begint natuurlijk altijd met Google en tegenwoordig ook met uh, Facebook en de Hives... om te kijken of iemand daar toevallig op zit. Dat levert ook bij dit soort eenzame mensen iets op? Uh, ja, het, het, het, het, het, heel veel mensen hebben dan toch uh, drie Hives vrienden nog. Toch uh, nog wel? Om, ja. Om, uh, kijk dan. Nou. <laughs> en, en daar probeer je dan contact mee te leggen om meer over ze te weten te komen? Uh, ja. En die zeggen dan niet van, joh, oh, wat goed dat ik het nu weet. Ik ga dat dan. in. Ja, een enkele keer komt het voor, ja. En de plechtigheid, hoe geven jullie die dan vorm uiteindelijk? Uh, nou, het was in Amsterdam altijd al heel mooi geregeld. In de zin van, uh, we, we doen de eenzame uitvaart ook in een paar andere steden. Den Haag, Rotterdam. Uh, in Amsterdam was het al dat je toch een aula krijgt. Drie muziekstukken en een bloemstuk. in in... Uh, dat, is dus een, dat was dus al een, zeg, laten we zeggen, luxe situatie. Daarin onderscheidt Amsterdam zich Daarin van andere steden? Amsterdam zich zeer ten positieve ja? van uh, andere steden. Omdat er uh, uh, wat dat betreft niets in de wet vastgelegd Dus In veel andere steden is gekozen voor de goedkoopste oplossing. Je rijdt hem gewoon naar de begraafplaats en je... Uh, Legt hem in de legt de kist af. in de kuil. En, uh, de dus dat, dat hangt eigenlijk van de ambtenaren af wat die doen? Dat, dat hangt van de, van de ambtenaren af. En, uh, daar zit natuurlijk weer de politieke laag boven, die uh, dat wel prettig vindt als dat allemaal goedkoop is. Ja. En jij of, of jouw collega's in, in, zoals je dat geloof ik noemt, de pool des doods, hè? dichters die dit soort gedichten ja. schrijven, die uh, informeren zich en in schrijven een gedicht. Toch lijkt het me moeilijk om een gedicht te schrijven over iemand die je helemaal niet gekend hebt. Ja, in de praktijk valt dat dus reusachtig mede. Uh, merk je zelfs uh, dat soms... Uh, kom je bijvoorbeeld in gesprek met familie... en dan merk je dat hoe meer je weet... Uh, hoe lastiger het wordt het gedicht te schrijven... omdat je oh. dan in een, in een overvloed aan gegevens terechtkomt. Op een bepaalde manier is het zo dat... hoe, hoe minder je weet, hoe beter het voor het gedicht is. En sommige van jouw collega-dichters, en misschien jij zelf... Ook, zien het ook als een soort van, van opdracht... Hè? waar ze zich eigenlijk niet eens aan kunnen onttrekken. Ja. ja. Waarom? Uh, omdat het waarschijnlijk voor een dichter... ook een van de hoogste dingen is die je kan doen. Om, uh, kijk Een uitvaart is, uh, is het laatste moment dat je met jij wordt aangesproken. Hè? Vanaf je, het, het is een, een belangrijke overgang tussen... Uh, aarde en al dan niet een hiernamaals. Uh, het is heel belangrijk om, om iemand zo'n kontje naar God te geven. Het, het is een heel belangrijk overgangsmoment tussen leven en dood. En als dat aan jou gevraagd wordt, dan kun je eigenlijk geen nee zeggen? Uh, nee, nee. Neeltje dat... De, De, Maria Min zei ooit: dan laat ik alles uit mijn handen vallen. Ja. Je hebt een gedicht voor je uh, liggen, door jou ja. geschreven. Wil je het voorlezen? Ja, voor, geschreven voor een oude mevrouw overleden in een verzorgingshuis. Overdracht. Hoeveel aardappels je eet, kruimig, geprakt, met een kuiltje voor de juur in. Uit hoeveel schalen je die schept, aan hoeveel tafels, in hoeveel kamers vloerkleden je verslijt. Niemand ziet het, zolang je binnen blijft. Niemand uitnodigt. Contact wordt dat genoemd. Een zuster helpt je in je jas als je naar buiten gaat. Als je maar lopen kon, gewoon over straat. Die laatste maand in Slotervaart zat je in je stoel. Gordijnen dicht tegen de lage zon. Verder westwaarts zat je daar. Vandaag dan wordt je opgeruimd. Die laatste kamer is al leeggehaald. Er kwam een wagen van het leger langs. Voor de spullen die nog bruikbaar zijn. De rekening is betaald. Frank Starik. Dit gedicht en andere zijn gepubliceerd in het boek ja, Eén Stick. met de verslagen. Van al die, die uitvaart: uitvaart te begeleiden. Dank je wel voor het vertellen, voor het voorlezen. En dank ook Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance, voor het gesprek over onze economie. Misschien dat sommige mensen toch weer iets meer vertrouwen hebben gekregen. Laten we het hopen. Uh, we gaan zo direct verder met vrijdagmiddag live na nieuws en reclame. Dus blijf luisteren. Avond. Elke werkdag van 8 tot half 9. Twee dingen. De onopgeloste moord op Marianne Vaatstra in 1999 blijft haar ouders achtervolgen. Haar vader, Bauke Vaatstra, is het vertrouwen in het Openbaar Ministerie volledig kwijt. Hij eist nu alle DNA-sporen op om die zelf te laten onderzoeken. Ik hou altijd hoop.